op de A12 is in de buurt van Beek bij de Duitse grenzen grote verkeerscontrole gehouden. Daaraan deden mee de Belastingdienst, de FIAT, de douane, de marechaussee en het ministerie van Milieu. Er is onder meer 40.000 euro aan boetes uitgedeeld. Eén bestuurder bleek voor 30.000 euro aan bekeuringen te hebben openstaan. Hij heeft dat in één keer gepind. Twee mensen zijn gearresteerd op verdenking van witwassen van geld. Er is 25.000 euro in beslag genomen. De zoon van een van de oprichters van de Palestijnse Hamas-beweging heeft jarenlang als spion voor Israël gewerkt. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz op basis van de memoires van de spion, die volgende week verschijnen onder de titel Son of Hamas. Hij is een zoon van Sheikh Hassan Youssef, die de Palestijnse verzetsbeweging in de jaren 80 mede oprichtte. Vanaf 1997 spioneerde de zoon tien jaar lang voor de Israëlische Veiligheidsdienst Shin Bet. Dankzij zijn hulp werden tientallen zelfmoordaanslagen van Palestijnen voorkomen, schrijft Haaretz. Ook leidde zijn informatie tot de arrestatie van enkele Palestijnse terroristenleiders. Drie jaar geleden bekeerde de man zich tot het christendom en verhuisde hij naar Californië. Het Zwolse Museum De Fundatie blijkt een echte Van Gogh te hebben. Het schilderij, dat de Molen van Le Butin heet, werd in de jaren 70 aangekocht door de oprichter van het museum, Dirk Hannema. Die was daarvoor directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam geweest. Hannema kocht het schilderij bij een kunsthandel in Parijs en dacht meteen dat het een echte Van Gogh was. Maar niemand geloofde hem omdat hij eerder een vervalsing van Van Megeren aanzag voor een Vermeer. Het Van Gogh Museum in Amsterdam bevestigt nu dat Dirk Hannema destijds wel degelijk een originele Van Gogh kocht voor het Zweldse Museum De Fundatie. Het weer. In het noorden is het droog, maar van het zuiden uit gaat het regenen. Het is 5 tot 11 graden. Morgen in de ochtend nog wat regen, maar in de loop van de dag vanuit het zuiden droger. De middagtemperatuur ligt tussen 6 en 10 graden. Daarna blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond 9 graden. Dit was het NOS -show.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 Sheep underneath those teeth And don't be afraid of the wicked witch She ain't so bad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 ZANG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 ZFM. 20 jaar. ZFM in Zandvoort en jij bent erbij. ZFM. All I need is one song, one line. All I need is one break to survive. I gave this one chance to come on Five more hours to come up with a song